Wij beginnen de zorgerles 296 op de pagina Ralat Res Lamet 239. De tekst van de Zohar, zelf de regel 3. We hebben geleerd, hier een paar pagina's voor het einde van het boek, uh, het eerste boek van de zoger de inleding van de zoger zelf, over merkwaardige dingen, over drie typen, drie typen mensen, die, die drie mensen in bepaalde Toestanden die uh, zichzelf eigenlijk vervloeken. En een daarvan is iemand die uh, op motzee Shabbat, op na aflopende Shabbat, vroegtijdig uh, doet een kaars steekt in kars aan. Voordat Israël uh, komt in hun gebed na Shabbat tot een plaats die Kedusha, het hele heiliging, is. En hele procedure van het havdala, van de scheiding van Shabbat en de, het alledags. En we hebben geleerd wat er gebeurt, dat de, eh, degenen die in de hel zitten, in het gehenom zitten, die juist voor het overtreden van Shabbat, die dus daar naartoe zijn gebracht dat zij vervloeken dan deze mens, want hij doet daarmee van dat kaars wat hij aansteekt, worden de ovens, als het ware, van de hel van de genom aangestoken. En dan krijgen zij het warm, nog voor het einde van de Shabbat. Want ook op de Shabbat, in de gegenom is het rustig. En het is bijzonder belangrijk, waarom hij dat, wat is nou de reden, wat is nou, wat brengt hem dan de Zoger om dat eh, te plaatsen aan het einde van het boek. En het boek eigenlijk dat een afgesloten, afgesloten geheel vormd uh, inleiding tot zoger dat eerste boek is. Eigenlijk geeft de sleutel tot uh, de zoger zelf. De regel 3: Ot ranu res nun wav. Ranu betekent zij hebben geën Begin de lave jaut hu le adla kanora kadnapik shapta. Ad de me vadlei fir Yisrael batseluta. U me al kise. Hebben we dat niet al niet geleerd? Al kise. Begin te adhahu zin na Shabbat hu. U kudusha de Shabbatvaevshalit alana. Uweshaata de mede mede de Alkasa Kol inon hayalin, wehol inon ze smesharin, deit manan al yoma de hol, Kol had we had, yatif, laatrei, opulchane zeifen, deit manen al. De Rechel drie ot rano. 256 begin de laaf ja goed. want dat is, dat is, het past niet om eh, het, een kaars aan te steken kadnapik chapter wanneer de shabbat afgelopen is voordat Israël doet havdalah ja dat is in hun gebed en hoe wat al kasa en wanneer zij dan de scheiding doen in het tussen Shabbat en, het, en de Goel en het alledaagse in hun gebed, als, als ook in uh, door de kokos, door de beker van, met wijn, dan zeggen ze een bepaalde zegening begin de adhahu zimna om omdat tot dat moment is de shabbat ook de shabbat en het heilige van de shabbat heerst over ons let op over shabbat de madliken en op het moment wanneer men mavdilin en op het moment wanneer men uh, hafdala doet, de scheiding doet, op, over de beker, met de beker dus, kolinon, gajarin, let op, al die krachten, en al die legers, die aangesteld zijn, de regel 6, over, let op, al die aangesteld zijn, over de uh, dag van um, door de weekse dag, dus zondag, koel gaat, we gaan, en ieder van hen keer terug naar zijn plaats en naar zijn taakfunctie die op hem is gelegd. Duidelijk. Zodra Shabbat afgelopen is, is dan al die aangestelden over de Allerlei functies die hebben in de door de weekse dagen, die komen weer eh, na, terug naar hun eh, plaats terug. Keren, terug. keren terug naar hun plaats. Waarom? We gaan naar Hasulam, de linker kolom de regel 4. De referentie van de woord rano We gaan de laaf we gaan. Doop-doop-doop, <messchum> şey no raui, vijf, leadlik, et aner ka schietza shabbat. Meterem zes, sche Yisrael mavdelim u alakos zeyfen, ki ad hahu shabbat u Shapat shabbat ach tsholetet alleenu. U vushat a shemavdilim ala kosneiched, Koleilu a tsevaot Hamemunim tin alimeh achol. Kolechad vahekad shavl mekomo elaf Ulavodato Shehu memona momene ale. We schuimt vier naar de dubbele punt, omdat um, zei Noraui omdat -um, het niet geschikt uh, is, past niet. Vijf, laatlijk eten om een antisteken, aan te Shabbat, wanneer Shabbat uitgaat. Meterem hem zes, zegt zei Israël mevlieg in alvorens al voor Israël, havdalah doen, met gebed, in gebed, en havdalah doen, op het, met de beker, letterlijk op de beker, zeven, want tot die tijd is Shabbat, ook door Shabbat, zo let het alleen, en het heilige van de Shabbat, de regel acht, heerst over ons. Op het moment wanneer men scheiding maakt op de wijn, op de beker, met de beker dus, negen. Collega, al die legers en al die uh, kampen letterlijk, die aangesteld zijn over de dagen van de. Niet dag, maar dagen van die, het allerdaagse, door de weekse dagen. Collegaat, wij gaat, elk van hen keert terug naar zijn plaats en naar zijn werk, naar zijn functie. Zij goed met waarover hij is aangesteld. De regel 12. Virus. Toelicht. De kara is naïs, zo'n huw rak ad kudusha, dertien de sidra kanal. Am namt z'n rieh liza her, schoojedlik, veertien, neer ad le acharafdala. Ke ada huzimna nechashava, vijftien od le Interessant wat hij zegt ons, want er zijn twee dingen. Ja, eigenlijk is het verboden een kaars aan te lichten of kaars betekent ook gewoon licht uh, aan te steken eigenlijk vuur aan te steken voordat de heliging van, van de voordat de, de, de Kedusha voordat Israël bereikt de plaats in het gebed dat heet Kedusha, de heiliging. maar kijk nou wat hij zegt Ikara de essentie van het verbod is alleen maar tot de kdusha van de sidra, ja, van het seder, zo, sidur, zoals we zeggen, dat. van in het gebed, zoals boven gezegd werd, de regel 13. amnamsarich is die echter, men dient voorzichtig te zijn om het kaars niet aan te steken, tot, de, tot na de hafdala, na de scheiding. Scheiding betekent dus... Uh, ki ad ha dus de handeling ja van dat met, met een beker, wijn enzovoort. So. Ki ad ha want tot dat moment wordt geacht shab, nog Shabbat. Vijftien had de punt. Amnam waday is hemotar lehet le zorg. Ze stiervdala op Bore Moet Aish we zijn pas Maar let op, wat is Maar uiteraard is het toegestaan, let op, om Een kaars aan te ten behoeve van de van, van hafdala. Ja, want als men dan hafdala doet, men de scheiding doet, dan het van tussen Shabbat en en het alledaagse. Natuurlijk, dat moet men dan een kaars aansteken. Maar dat is dan in de tijd, wat na de, na de heiliging, na de gdusha. ja, wanneer ik men niet meer, al na de tijd van de kdusha. Maar wel, uiteraard dat men mag dat wel doen. Nadat dus het um, behoefte van de havdala en boremorea is, dan zegt men een zegening, Baruchat Hashem, alkee, noemel, Hola, maar zo, Boreme ore Aesh, die schept de vlammen van het vuur. We ze poshuten, dat is natuurlijk een duidelijk dat het zo is. Regel 8. Bovenaan, de tekst van de zoger zelf. Ot ren resh nun sein renas. Begin de kade al shapta, weet kadesh yoma. Kadesh, Kodesh Itar ar vishalit be alma negen. We hol yid yade. Mee schultenute Dile Adeshaata A de schaata de Lota Want vanir begin de kad ael shapta, omdat wanneer Shabbat binnenkomt, let het begin dus, weet kadesh Yoma en de dag wordt, de, van Shabbat wordt geheiligd, kadesh kodesh, it arwe it barma, uh, het heilige wordt opgewekt, opgewekt en heerst in de wereld. We hoor het jade yeah, en het door de weekse wordt uh, uh, Micholtoneta, it, uh, it uh, Micholtonota, interessant, zeer, zeer, zeer, zeer, zeer, zeer, zeer, zeer, zeer, zeer, zeer, interessant zeer, zeer, zeer, zeer, zeer, zeer, de wegse, word, uh, Afgezet van zijn heersen. En tot de atreyu en tot het moment wanneer Shabbat uitgaat keren zij niet terug naar hun plaats. Dat door de ze keren niet terug naar zijn plaats. Drekkeltien in de andere punt. Wel. Uh, ва афал гав дина пикше шапта лота явиле да трею ад зимна де амры исраэль э трегел 11 барух э аташем гама вдил бен кодиш лехоль тидим кадеш al Yoma dehol twaalf arien, wit Tajavin, tejaven, laat regu, kol decha dan matare de it paket alle. En ondanks het feit dat de Shabbat wafelgaf de napik schapte, en ondanks het feit dat Shabbat is uitgegaan, let op al. Lo, Tayavin, let, keren zei niet terug tot dat naar de Amre Israël, tot de tijd wanneer Israël zegt, Baruch Hashem zie je dat de drie eerste letters, het eerste woord in de regel 11, afkorting, goed, Baruch Hashem de eerste drie woorden van de zegening afgekort. Baruch Hashem gezegend ben jij die. Hashem dus, die scheiding maakt tussen het heilige en het allerdagse. Die Dien is talig. En dan, het heilige gaat uit, oftewel vervliegt, om een de en de legers die die, die aangesteld zijn over de dagen van, over de alledaagse door de weekse dagen, de regel 12, met ariën die worden opgewekt. En met Tajawin en ze keren terug naar hun plaatsen, kool gaat, we gaan, ieder naar zijn functie, letterlijk waakfunctie. Ja, zij moeten waken, hè? Ieder, dat zijn dienst, naar zijn waakfunctie. Die aan hem is, aan hen, aan die, aan die, aan hen, ze is, um, voor, voor wat zij zijn aangesteld. Die zij een functie hebben, letterlijk, Hassulam, Hasulam. De linker kolom, de regel 7. De referentie van de oud Resh non zijn tweehonderdzevenenvijftig begint de kade albehoelen. Die kassen niet na sa acht en als Shabbat van niet kades, van niet kades jaom, niet orere kodes, van Sholem, niet misli waar de Shaat vindt, als Shaabat einam Shavim lemen Ja, gewoon dezelfde vertaling wat ik maak. Ik alleen vertaling eerst van de zogar de tekst in het Aramees en dan is dezelfde. Soms is hij verfijnd dat nasa shabbat, ik naast Shaabat, dat is binnengekomen, achtend wanneer de Kadisha jom en de dag is geheilig. Niet door herakodes wordt het heilige opgewekt, wie Shoveet en heerst in de wereld. 19, waar God Hussar en het alledaagse wordt afgezet van zijn heerschappij. Waar Ada Sha'a en tot het moment, Sha'a Shabbat Jot C20, Shabbat uitgaat, en Am Sha'a Wim de Mukamam keren, zijn niet terug naar hun plaatsen. Wafel 21 pi, shujatse, jtse, shabbat, een nam gozrimlem ikom 22 a shash, omlim, Israel, baruga Hashem, Amavdil ben kodes lechol. Wafel, Ondanks het feit dat a shabbat, dat shabbat uitgaat, 21, een nam gozrimlem keren ze niet terug naar hun plaats. Hadasha tot het moment, zoals omringt wanneer Israel zegt, ja, Israël zeggen, waarom gaat Hashem gezegd ben jij, hamavdil ben Godesleger die scheiding maakt tussen heilige het heilige en het allerdaags het en twintig naar de punt. Waar zijn Godesleger niet misstalen, waar machanot manu de volgende пахина реш мем директор колба сулам для яшта рейхал ари мы яхоль ми ториму в хосрим неком мам твай кол ехад в ехад ал мешартею мешарто ней миш марто бастадок we keren terug naar de vorige pagina, de linkerkolom, de, de 23ste regel. A, ah, zakobes misselijk en dan het heilige uit, gaat uit, oftewel vervliegt. Wama ganot, en de legers die aangesteld waren, de volgende pagina, Reshmem 240, de rechterkolom, Asulam, die aangesteld werden zijn, A, ah, op de, door de weekse dagen, met een riem die worden opgewekt en keren terug naar hun plaats, twee, kolikade collega kolikade weeghad. Had. Elke, ieder, al-mashmarto, ieder naar zijn, letterlijk naar zijn wak, eh, dienst of waakfunctie. functie. waarover hij is aangesteld. We gaan naar boven. De regel 1. Ot res nun he. 255. Hoe kan dat? dat? Dat kan niet, omdat het de vorige was. De vorige, de vorige was res nun zijn'. Dan moet het zijn. Zie dan moet het zijn. Res, nun, ot, res, nun en get. Zie je dat? Zijn, zijn het uh, Ik heb al die plaatsen genoteerd, en als we klaar zijn, eenmaal klaar zijn met de zogenaamde, dan gaan we die ook weer uh, corrigeren in dat ons documentje. Maar er vele, vele plaatsen die geografisch fouten. De regel Ot resh nun het. 208 fejt. We hem kolda. Lo schaltin ad di jagon. Negurin miraza de schraga. Uh, U kulgon ikaron twee mooie haar is, begin de merasi de nora Denura die zoon de nora in dri, we alma tataa, we kad barnes daan adlik, Shraga Adlo lo schlitu Israël, vir kducha de si. Even, nou, dat is één zin, ja? Alleen één zin. We im en met dat allemaal letterlijk. Dus. Los schalten uit de jonge hoeren, heersen zij niet, atop. tot die lichten zullen zijn als in essentie van licht van de kaars. Die allemaal heten Morei Haesh, Twee naar de kom begin de Merase, de Amuda, de Nura. Omdat van de essentie van uh, die zijn van essentie van um, de kolom, vuurkolom zijn. En van de uh, van, het, van de essentie van vuur ook. Van je so de, van het element van vuur komen ze allemaal. Komen we. We en ze heersen over de lagere wereld. We ze ad en dat is allemaal kad barnas ad dat is allemaal wanneer de mens uh, Steekt een kaars aan, alvorens Israël klaar is met de heiliging in hun gebed. Hassulam, de rechterkolom, de regel 3, de referentie van de ot resh het. Ve'im koldavich oledu vlepunt, ve'im koldzee, e'nam schultim nam afir, schijich juorot misod Five, še kulam nekrayim mischum, misod zes ha-esh, u misod ha-esh baim kulam. We' schultim zeif en al-olam a-tachton. Hun govoru at in ons nieuwsecha alles wort helder. We komen, we ze, en dat zal niet te zeggen. En we ze, en met dat allemaal letterlijk. Een amschuldim en toch, kan je ook zo zeggen. En toch, een amschuldim heersen ze niet vier. Ach ja. je jouw rot misot oor totdat de lichten zullen zijn van essentie van het licht van de kaars. Vijf, ze kolam niet dat ze allemaal heten van het licht van de kaars, allemaal heten morea esh, van uh, lichten van vuur. Ja, want als men een kaars in het licht van de kaars ziet, is heel ander licht dan het licht van het, een daglicht, bijvoorbeeld. Het is, uh, heet morea esh, van vuur, lichten van de vuur, van het vuur. Ja, het behorende bij maar goed, zoals we weten. is misoda amuda es, omdat zij zijn van essentie van de vuurkolom. Om je soda is, en van het element van het vuur, zes. Al ook allemaal komen ze vandaan, van dus van het team, en zij heersen over de lagere wereld. over lagere wereld. Dus Dat zijn naar krachten, zijn net zoals het licht van uh, het vuur, van het kaars, zo zijn de, de Krachten die zich manifesteren. 7. We gaan da. zeker dat Jadam het aan dat acht 8 met Erem Segebro Israël te rushen de Sidra. En dat is allemaal wanneer een mens een um, kaars aansteekt, alvorens Israël klaar zijn met de heiliging in hun gebed. De regel 9: Pirush. Een toelichting. malchut Nikret Amuda de Din. Veelu kochotse baorga ner hem dienim. Geweldig. Dat steeds parallel trekken met wat hij ons nu vertelt. Ook de kaars. We hebben dan geleerd. Ja, wat in de kaars zit. Ook dat dienim zit en, en zo. En de kaars is ook Malchut. De Malchut heet Amuda Denura. Heet. Uh, uh, vuurkolom. De regel 10. Maar hele God en die krachten die in het licht van de kaars zijn, met op, die zijn die We hebben dat geleerd. Heeft ook ons een kader, heeft het verwijzing tussen haakjes, waar we hebben dat geleerd. Twaalf. Kalf, een leem lip, o, la, dieni, En daarom hebben ze geen kracht om dieni in actie te brengen. Dus, alvorens men de kaars aansteekt. De Ga naar boven, naar de regel 5 van de zoger zelf. En nu volledige concentratie, want uh, het zijn de laatste uh, twee, geloof ik, ja, de laatste twee oort, de laatste twee paragrafen, eigenlijk. En daarmee eindigt de zoger. En dat is, dan moeten we erg onze oortjes goed toespitsen van te to zien, wat is het toch wel het einde daarvan, wat is wat is de, de kulmin, het culminatiepunt. De regel fein. Ot, res, nun, dat. Abal i, i who mij mij mij mij matin, als je jij schlietu, als desidra. vin, zes de ge genom, mats dikin, dina de kuutsja Vinon wie non me kol Brahan Zeifen de ka amretsje, tsibura. Weet, en la ha, ilokimit baruchata bayir, baruchata acht basade, wehule. Eee, nu geweldig. Kijk nou wat die nu ons nu zegt. Hij vertelde ons wat doet de mens als die dat, de kaars, de kaars aansteekt voor, ja, voor de tijd. Voortijdig. Maar nu gaat hij ons vertellen wat gebeurt als een mens doet op tijd. Let op. Wat gebeurt het. Dan enzovoort. Eh, de andere kant van Midai. De regel 5 oort resch nun te 259. En, i, i, hu, m, maar als hij die mens teen, wacht ermee. Had ze de jashlimo dusha de sida tot dat Israël. Klaar zullen zijn met de heiliging van in gebed. En ongejaar, let op die eh, boosdoeners, de om die boosdoeners in de, in de hel, maar het die die rechtvaardige hem dien. Die, we zullen zien wat het betekent dat die, rechtvaardigen over hem de dien van de kadoosborroko. Dus, eigenlijk, uh, hulde geven, als het ware, met, met de, met de, daarmee. Dus zij rechtvaardigen over hen, over hen, dien betekent, hoe kan je het zeggen, zij rechtvaardigen over zichzelf, beter te zeggen, zij rechtvaardigen over zichzelf, dien nou aan de goedsobriehoek, goed opletten wat hij zegt. Dus als een mens dat wel op tijd doet, dan zij die dan zitten daar in de hel. Dat zij, voor het overtreden van het Shabbat, dat zij rechtvaardigen over zichzelf de dien van Hashem. Wat betekent? Dat zij rechtvaardigen het feit dat zij in de hel zijn gestopt. Dat zij zien wel dat het wel, of met andere woorden, een soort shuwa komt, het, een soort inkeer komt, dat zij begrijpen en rechtvaardigen het feit dat zij uh, dien krijgen van ja, de kadoshbaruch. Ja, door daar die moeten uitzitten. We noden bekaya me let op en zij let en zij laten in vervulling komen voor die mens, voor die desbetreffende mens die is dat de cars Aansteekt na het afloop van Shabbat. Al deze zegeningen die de gemeente zegt. Dat, dan zeggen ze geweldige eh, zegeningen ook van Jacob. Eh, en Elokim zal jou geven van de dauw van de hemel. En dan verder zeg ik, daar wordt een prachtige woorden gezegd. gaat Bayir, en gezegend ben jij in de stad, gezegend ben jij in een veld, enzovoort. Zie je dat? En we gaan naar Hasulam, de rechterkolom, de regel 14. De referentie van de is noemt het. 259. Aval i huwe aval im hu 15 mechake, atshi ikbaru. Kedusha, i een fout, moeten tussenin ingelast worden. Ja, tussen kuf, dalet en shin, al. Ah. Ah. Daar moeten wavetussen in. inlassen. De sidra, otam. Zestien reisheim, shabegehin, shabegehinom. Matzdi el hat et Haddin Zeventien shalekadosh baruch mekayamimal. Adam hagu, achtin. Et kolabrahod shomrim hatsi burdehainu. Neikhendin veitein kimitala mitalashamaim. En nogentje baruchata, abayir baruchata, vassadevichule. En je goed keek wat gebeurde. Dus een mens die. Het dat wel op tijd doet. De, dus de hafdala doet. Wat kijk nou welk geweldige handeling. Als je dat natuurlijk doet met. Niet zoals dat eh, schijnheilig volk dat doet. Maar dat hij doet met de kavana, Dat hij begrijpt wat hij doet. Ook de handeling van binnen die dat doet. Zie je. Dat hij brengt eigenlijk die boosdoeners. Die in de hel zijn tot zoe, tot inke. Dat zij ook begrepen en rechtvaardigen het feit dat zij, daar, dat zij daar gestopt zijn. Let op, dat zij dien, dat dien op hen is gelegd. Maar indien hij wacht totdat eh, zij, Israël dus, klaar zijn met de heiliging in hun gebed, Otamarishaim, Shabbat, Gehenom, die boosdoeners, die in de Gehenom zijn, in de hel zijn, rechtvaardigen dien van de kadosh kadoosboroughu over zichzelf. 5, 17. maar Adam, en zij brengen, als het ware, in vervulling over die mens. Regel 18. Al die zegeningen. Shomerim die de gemeente zegt, de Heine dat wil zeggen, de woorden die uit dat gebed en we zullen dat ook leren, deze woorden ook apart in onze Sidoorles. Weet enig, Heelokim, met alle shamayim en moge Hashem, moge Heelokim jou geven van de dauw van de hemel, uit de dauw van de hemel. Baruchatabajir, gezegend ben jij in de stad, in een stad, gezegend ben jij in een veld enzovoort. 21. Perouch, toelichting. Aridei, Amirat, Kdusha, de Sidra, 22. mamshihim Ayaragdullah. Vinitsulim, Aliada 23. Kijk nou wat je ons nu vertelt. Aridea emirat, door het zeggen, let op, door het zeggen, kadusha, dat hij de heiliging, van de sidra, in het gebed, ja, wat Israël doet, na afloop van de Shabbat, let op, wat het gebeurt, let op, kijk nou welke krachten heeft Hashem gegeven aan dat volk, ja, wat zij zeggen dan bla bla, vanuit hun tong en naar buiten, dat is iets anders. Dat ze het niet, niet kunnen doen wat, het hier, wat de uitwerking moet komen uit die gebeden. Omdat ze Kabbala niet leren. Maar kijk nou, daardoor dus door, door, die, door het zeggen van het heilige in Let op, Mamshechim de Arak trekt men een groot schijn, grote straling, schijnen aan. Let op. Waardoor men gered wordt, zie dat woord redding, waardoor men gered wordt van de dien van Gehino, waardoor men gered wordt door de gestrengeid dien van de hel 23. Mekivan Sharishaim Shabegehinoom 24, roeim ze hem. Met haratim, almas en de volgende linker kolom die jij stericht, omdat nadin, mallehem nadim, Shalekadosh beruim, twee leonish Shalem, voor treffelen, ik weet de rechter kolom. 42, en aangezien de boosdoelers die in de hel zijn zien dat. 42. Hem mit haratim, ze hebben spijt. Ze betuigen spijt. Allemaal ze hem araim over hun kwade daden. De linkerkolom, de eerste regel. Om het dikhim hem En rechtvaardigen dien van een kadosh over hen. dat zij, dat zij uh, wel uh, geschikt zijn. Dat dit past bij hen hun straf. Ja, dat zij daar moeten verblijven. Twee na de punt. En de barneja garam, drie, ze, dik, u hadin, scheleem, velik vlik, dos, shem, shameim, lekidos, shem, shamaim vier. Ik heb de bar, in shahu, kolabrachot, anemarot. Ik heb hem in de papsukim in weet sibur, in de psukim, in de Kijk nou wat de kracht is van als komt wanneer de mens anderen tot shuwa brengt. Ja, in dit geval de zij die in de gegeven in de hel zitten, dat kan zijn ook in onze wereld natuurlijk. Dat's, dat mens, mens de mens als een mens brengt anderen andere tot de heel tot de showa tot de inkeer. Nee, kijk nou de mens dan zelf als uh, boomerang effect, als veroorzaker daarvan ontvangt. Let op, let op. Om ook de waarneer zou een aangezien die, die mens deze mens dus garam veroorzaakte. 3. Schijnt die koladin dat zij zullen de dien die over hen kwam, dat zij die zullen rechtvaardigen. Ullikidus Shem Ashamaim en veroorzaakte onderaan ook de heiliging van de naam van de hemel, dus van HaShem. 4. Het blijkt dus dat Mekayamim dat ook, let op, op, op die mens, in die mens, aan die mens worden ook in vervulling gebracht, die al deze zegeningen, de regel 5, die gezegd, gezegd worden, op op Shabbat, op, op het einde. Na het einde van de Shabbat. Door de gemeente. In de versen van de regels is Begin daarmee wij ten lokim Die beginnen met de woorden van wij ten En mogen lokim jou geven enzovoort. Kijk nou wat de, de kracht van uh, wat de mens brengt. Als de mens brengt anderen tot shua En anderen betekent natuurlijk niet alleen... Uh, anderen in andere lichaam zijnde, maar ook in de eerste instantie zichzelf brengt zichzelf tot de Chuva, tot en daardoor ook brengt ook anderen tot de Chuva, door correct, geestelijk correct te handelen. Regel 9 van de zoger zelf. En dat is tevens de laatste oot. het res samach de laatste od in ons boek eerste boek Zoger. De regel negen van de Zoger tekst van de Zoger zelf. Ot res samach ashrei Maskil el-dal Bayomra'a a Imateu En nu hoor, elk woord van die ons. Ashrei maskil de ot resh sammach 260. Er bestaat een vers in Tehilim. Um, in psalm Mem alef, en 41. En Aschree maskeel el el dal. Gelukkig is een prijzenswaarde, gelukkig is hij die brengt een kennis eh, aan de armen. Maar kennis dan maskeel, van het woord zegel, van het woord eh, het begrijpen aan een arme, wat betekent het? dus, onderwijs eigenlijk arme. En nu goed goed kijken wie die arme is. Natuurlijk alles is in een mens. Hij zegt, Bayom, Ra'a, wat is dan, verder zegt het vers, op de dag van het kwaad. Hashem zal hem doen eh, vluchten. toevlucht vinden. Vluchten. Let op wat voor, wat voor vers in de psalm. De regel 9 na de punt. Bayomra, bayomra, bayomra, bayalei, kiin, mai bayomra. En de zoger vraagt zich af. Die kijkt. Let op goed geweldig wat je zo, wat je ons nu laat een staaltje zien van de zoger van grammatica. Niet grammatica, maar de grammaticale vorm. Wat zegt de zoger? Op de dag van Ra. Kwaad is een mannelijk woord. Ra. Res, Al. Ra. Op een dag van kwaad ma, mo, zou moeten zijn. Zou, zou hij moest, moeten zeggen. Waarom zegt een vers gebruikt um, uh, vrouwelijke vorm? Ra. Zie je? Een hei in plaats van resh, een mannelijke vorm. Waarom is dat? Mei ra. waarom is dat? Waarom zegt hij dat vers op de dag van kwaad, maar dan een vrouwelijke vorm? Waarom is dat? Daar regel 10 naar de punt. Jomra de schalter, hurra, ah? le meisab nishmati, ashei maskil el dal. Da hier is niet goed, denk ik. Hier is het eerste woord, reichel 11, moet het dal zijn, volgens mij, dalet, lamet. Dal, hoe, schachiv mira, le asa, le, me, hovei, gabbei, kutschabri, ho, geweldig, hoe heet dat, wat hij ons nu vertelt? Let op. Geweldig, geweldig. De regel negen na de punt. Ah, de regel tien na de punt, inderdaad. Joma de salta, hoe. Op de dag. Wanneer. Heerst. Dees, heerst deze, dit kwaad, en kwaad met een hei, vrouwelijke vorm van het kwaad, die welk kwaad eh, zijn ziel ontneemt, een ziel van een mens ontneemt. Aschrei Maskil el dal, uh, zoals, zoals het vers zegt, vers zegt uh, gelukkig of geprezen is hij die tot inzicht, beter zeggen, tot inzicht brengt de arme. Een arme tot inzicht brengt. Dat is een betere vertaling. En dan zegt hij dan elf dal, arme, wat is de, de arme? Hoe, Shachif Mira, dat is wat is de arme? Dat is degene die gevaarlijk ziek is. Letterlijk, Shachif Mira, die licht, die betlegerig is. Van kwaad. Kijk nou hoe gevelig het in het Hebraeuze zit. Wat doet je dan, degene die hem dan in zich brengt? Hij uh, zegt: Le le om hem. Genezen. Let op. Michawe mi van zijn zonden voor Hashem. Dus de, de, de zonden die hij gezondig had voor Hashem. Dat is die arme. Elf na de punt. De ware heer. Da de De volgende pagina, de eerste regel. Sharia al-Alma is sta zi v mine kamadit marbojom ra i maltei wa shen yom atwei dit maser dina legaura lish alta aliaalmo wikeren to rokhner forige pachin 11 na de twargher dalit du bila postrof alf tekent twargher in ander woord of een ander ding in ander aspect in andere interpretatie Da, joh, maar dat is de dag van dien. Ja, van de dien, van de gestrengde die heerst over de wereld. Dus niet over één mens, maar over de hele wereld. Dus eigenlijk, eh, de eerste, het eerste is het aspect individueel, eh, bijzonder aspect. En dat is ook het algemene aspect. Een dag waarop de dien heerst over de wereld. Ja, zoals eh, de tijd van de grote oorlogen enzovoort, wanneer ook de, de isthazie, meneer, zodat daardoor zal die gered worden daarvan, van die dien. Kamadiet, maar zoals het gezegd is, bij Jomra Aimaltejo Hashem, zoals het in dat vers van Psalm gezegd wordt, op de dag van kwaad zal Hashem jou doen vluchten. Ja, vluchten van, uh, van het kwaad. Joma de mardina, deit die Master Dina, op de dag wanneer de dien wordt uh, gepasseerd, aan dat gegeven dus, gepasseerd, overhandigd, nog een beter. overhandigd aan dat kwaad, we schijten alle, allemaal om, over de wereld te heersen. Ja, Zo'n dagen, in bestaan, dus in het algemene opzicht, wanneer Dien heerst in de wereld. We keren terug naar de vorige pagina. Resh Mem 240, Hasulam. De linkerkolom, de regel 7. De referentie van de oot Resh Samach. Ashrei maskirwe Hashem Maskil acht eldal beyom ra'imal teeuw Hashem. Gelukkig geprezen is degene die de, de arme inzicht geeft. Op de dag van kwaad zal hij, dus hij die de, andere, die, die, de arme uh, tot inzicht brengt, onderweest, zal uh, Hashem hem doen. Uh, ontsnappen, vluchten. Regel 8 naar de punt. Hij had ze regel maar... 9 bijom ra. Maar hoe ra? Het had moeten staan... Hij had moeten zeggen... Bijom ra. Met een mannelijke vorm. Resh ay. Regel 9. Maar hoe, waarom staat het bijom ra? -a? Op een dag van kwaad, maar dan een vrouwelijke vorm. Om mij schreef de en hij antwoordt dat wil zeggen op de dag wanneer kwaad het kwaad heerst om zijn ziel te ontnemen regelt hij als hij dal dal Shemaskil 12, le Raphehu, Michatahaf, lief neeakelosporo. Nog een keer hij zegt: Ashrey Maskil, het vers, gelukkig geprezen is, degene die arme inzicht geeft. dal die arme, dat is, golem is dat is iemand die gevaarlijk ziek is. Shemashir die, degene die hem inzicht geeft, om hem, eh, om die armen te genezen, de regel 12, van zijn zonden, voor Hashem, die hij gepleegd had. Eh, voor, voor, letterlijk, voor Hashem. Pirush Acher. Een andere uitleg, ja, de waarachter kan vertellen van een andere interpretatie, een andere uitleg. Viertiend. Zewa jom shehadin shehadin shura bo aleula. Omaskil viertiende in hetzelfde menu, kmoche neimar ba yomara imaltei dat is de dag, de dag waarop de Dien heerst in de wereld. Om maskeren, hij die dus de ander inzicht brengt, de arme inzicht brengt, die, Lena dat met die om hem uh, te redden, zoals het gezegd is, bij Jom op de dag van kwaad. HaShem zal je doen vluchten, zei vijftien na de punt. De hainu b'ayomse nimsa radin lera hahi lishlot Dat wil zeggen, op de dag, wanneer de dien is overhandigd aan het kwaad, uh, aan dat kwaad, om te heersen in de wereld, iemand tegen HaShem op deze dag, op die dag, zal Hashem, jou doen, vluchten. De regel zeventje. En nu goed, goed, opletten is als het laatste woorden, laatste eigenlijk van het hele boek. Waarom Zohar heeft het zo gezet aan het einde? Dat is, moet een culminatie van zijn, van alles. Ja, of niet? Ja, kijk nou, als iemand schrijft een boek, een detective of wat dan ook, aan het einde moet wel iets zijn dan wat alles oplost. Maar ook hier moet iets komen, eigenlijk, ik zeg het niet dat het, dat het komt, ik, ik we moet het zien, we moeten zien dat. Maar dat er moet iets komen dat eigenlijk de quintessentie is van alles. Wat de zogenaamde so heeft ons verteld. De regel 17. Pirush, eigenlijk. Me kashe, shahyelo lichttof. Lomar, bayom, raa, Ra, Ra, imaltei, vashem, 18. Het is bezwaarlijk voor hem, omdat moeten, hij wat had moeten schrijven, hier in het psalm, logischer wees. Zeggen, bijomra, op de dag van kwaad, kwaad, maar dan resh ayin, Ashem zal hem doen vluchten. Wel, maar waarom zeg je dan op de dag van Ra met een vrouwelijke uitgang? Dat is een vrouwelijke vorm. Neemt het je? Ella marsha katu fromes lišli tata klepa nikret raano telano notel etnis matoseladam. Hey, nu ga ik je geven hier een prachtige uitleg. Let op, waarom is dat vrouwelijk, vrouwelijke vorm? Ella marsha katu fromes de vers zin speelt op de, het heerschap, de, het hersen van de klipa, een klipa is vrouwelijk, zie je, van de klipa die, welke klipa heet ra -a. vrouwelijke vorm, ra -a. we hebben ook, ook geleerd ook van het raa het woord ra vrouwelijke, dat is dan die klipa, Hanotelle die ontneemt de ziel van de mens, in, in 21.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 inzicht brengt. Wat betekent arme inzicht brengt? Dat betekent dat hij spreekt tot de zieke, de zieke van de zonden, door de zonden, als gevolg van zijn zondag, dat hij spreekt tegen, degene, die, die, tegen de zieke, om hem te brengen, terug te brengen naar Tshuwa, naar de keer. Om te hem te laten terugkeren naar de één keer. Ik nou geweldig allemaal, ook in, de, in dezelfde mensen, is het gebeurd dat eh, Israël in de mens die, die dan als het ware gemaskeerd, diegene die in zich brengt aan zijn volkeren de wereld om hen tot Shoe te brengen, want daar zitten de meeste zonden. Harisha Kadoosborgo let op dus. De heilige gezegend is hij. Mimoletoto, die doet hem vluchten van de van de heers, heerschappij van de klipa, welke klipa heet Ra. Punt. Waar zo bij kan. De volgende pagina. mem alf. 241, de rechterkulomba zolang ze, mischum, schom er lael, tlata in on de garmin, twee biesche, alnafsche, gormim, laatstman, ra. De volgende pagina, de regel 23, de linker, linker kolom. En de zogar brengt het hier. Waarom? De volgende pagina, de laatste pagina van de zogar, de rechterkolom, Omdat Bovenaan zei die. Tlaat een drie zijn er dat die uh, kwaad aan zichzelf brengen, veroorzaken. De regel twee. Sheikor mijn mlaat dat zij veroorzaken, veroorzaken kwaad aan zichzelf. Twee naar de punt. Lachen. Drie, my wie kan het zaa la zij als kiel het eldals, zij de beer fier, al lef, hoe leş zij shubet Digaram wij erpeihu ashem, vay. Ovis sechar zei malteihu ashem, wij Oh, well, de woord ons niet verteld, kijk naar de ons niet verteld. What is that? The mensen die uh, uh, arme Inzicht brengt. Kijk nou wat u allemaal ons vertelt. Alles is in één mens natuurlijk. We laten hem mee En daarom brengt hij hier een, uh, dit advies. Zodat so dat hij, so hij zal inzicht geven aan een arme. Wat betekent dat, arme? Wat betekent inzicht geven aan de arme? Daar ben je alle dat laat hem spreken tot het zieke hart in een mens, tot zijn zieke hart, om so op, op dat die zal terugkeren in trouw in inkeer. Weeraf weeraf, en Ashem zal hem genezen. Vijf, uw is haar zijn als beloning daarvoor. Als een mens dat doet aan zichzelf. In Maltejo Hashem Jomra zal Hashem hem doen vluchten op de dag van kwaad. De garamle afsche welke kwaad? Dat hij veroorzaakte aan zichzelf. Duidelijk, Hashem zal hem daardoor doen vluchten van het kwaad dat hij veroorzaakte aan zichzelf. Geweldig, geweldig wat hij nu ons nu zegt. Natuurlijk, dat is in het bijzonder aspect wanneer alles wanneer wij zeggen alles is in de mens. De waarachter, dat jomad de dina shar'ay al-almad istaziv, as istaziv minay. Zo viel jemad de dina acht al-kol aulam yimaltejou ashem. Bishar neyhet in shayi skil el Lachen ze, een beetje voortreffelijk, wat hij ons vertelt. Dat is wat wij allemaal hebben altijd geleerd, dat eh, genees jezelf, en dan zal je genezen de hele wereld, corrigeer jezelf, en dan zal je ook daarmee corrigeren in dezelfde mate, corrigeer de hele wereld. Kijk nou wat bevestiging van onze, steeds dat we het, hebben dat zo vaak ges, gezegd, maar toch, daar waren geen andere uitleg. Da, dat is de dag van de dien, wanneer de dien heerst over de wereld. Dus niet alleen in de mens, maar ook in het algemene aspect. Dan, let op, dat dan uh, Hashem zal uh, hem redden van, de, van deze dien. En goed, goed kijken. Dat zelfs op de dag van de, wanneer de dien heerst, dien, rust op de hele wereld. Wanneer de dien dus, uh, heeft uh, in beslag heeft genomen de hele wereld. tegen Hashem, Hashem zal hem doen vluchten. Waarom? Let op. Dus ook in het algemeen aspect. Stel het in uh, een geweldige oorlog, wat dan ook dien uh, gebeurt in de wereld. Beschaar als beloning voor het feit negen, omdat hij eh, inzicht gaf aan de zieke om hem terug te laten komen in Tshuwa, in de ingeer. Binnen zichzelf, de mens, door zichzelf eh, te brengen in tot de Tshuwa. Ja, hij eh, ook ontvluchten, Hashem doet hem ontvluchten van de dien, wanneer het ook in het algemeen aspect in de wereld heerst. Kijom de <middels> er de linker kolom die eerste regel perushoi, Yomadit had het mazer dien twee ra'ali shaita'ali aema, waar jom shekwar drie nimsara dien Mimuna memona, Ra' ache is lotale ulamfir, wij imkoel zei oto siaskil, el-fai fa' la' hazero bitchwa, imalta iwashemia ora, weldag, weldag, weldag, weldag, weldag, weldag, weldag, weldag, weldag, ki yom weldag, weldag, weldag, linker weldag, van het kwaad maser de over, overhevel, over, over, overhandigd aan dat kwaad om te heersen over, over de wereld. Waarom ze kwarnemt haar op de dag wanneer de dien is al over, geha, overhandigd werd. Aan die aangestelde die kwaad raa heet, ze je slot zodat op dat hij zal heersen in de wereld, natuurlijk om de mens weer uh, van uh, klappen van de sloop te geven. Of te geven dat die weer terug zal komen tot Hashem. Weimkol, weimkol ze en deze niet hem ze en deze Hij die doet een zieke inzicht die hij die een zieke inzicht geeft zal geven om Terug te keren in Tshua, in één keer. Iemalde, je Hashem, yahura, Hashem zal doen vluchten van dat kwad zes. Geweldig, geweldig wat ik ons nu vertel. Wahefresh me bedabirushim huhu, ki arishon pirusharishon zeehen kairak al-yahide, digaramla tsmora. En dat bevestigt hij ons nu geweldig dat dit. ...slaat op twee, die twee... ...uitleggingen... ...die slaan op twee... ...aspecten, bijzondere en... ...algemeen aspecten. En kijk nou wat hij, hey, Zoger, dat geweldig... ...dat eh, Hasolam... ...dat geweldig bevestigt ons. Waar hef en het verschil tussen twee... ...deze twee... ...toelichtingen... ...interpretaties is... ...Kille Pirouche... ...van de eerste uitleg... ...die slaat... Alleen maar op de enkeling die veroorzaakt kwaad aan zichzelf. En wij noemen dat een bijzonder aspect. De regel 8 Oele Perusha en de tweede uitleg. Die, die slaat ook, dat op, ook op het kwaad. Dat al... Um, ook al over de hele wereld is uitgeroepen. Verkondigd. We gaan as, en ook dan, zie je ook in het tweede geval, wanneer het ook in het algemene aspect gebeurt, ook dan Hashem, imaltehu Hashem, beschoot, amitzvah, zal Hashem hem doen vluchten, Beschoed door de verdiensten van deze, van deze mitzwa, van dit voorschrift. Wij zijn klaar met onze zoger, met het eerste boek. Zoger eigenlijk klaar. Kazak, kazak, van niet, zeggen, zoals men dat zegt, hij die versterkt. Mens moet versterken zichzelf en die woord zal versterkt worden door wat hij geleerd had. En er bleven ons nog over, als ik me niet vergis, een stuk of tien pagina's, eh, extra wat Hasulam eh, geeft, Jehoede Asluk geeft, over de uit, uitleg van die veertien voorschriften, veertien mitzvot, die wij geleerd hebben. Maar de zoger eigenlijk is voorbij, het eerste boek. En in mijn ervaring heb ik altijd zo ondervonden dat na het eind, eindigen van elk boek van de zoger, dat kwam dan eh, wat lichtjes waren in elke les, in elke oot van dat, desbetreffende, van dat boek van de zoger dat alles, als het ware, accumuleert, alles, uh, al die lichtjes die allemaal bij elkaar komen, en dan verkrijg ik dan een geweldig, uh, geweldige, geweldig licht mogen, die mij eigenlijk op een heel ander niveau brengen van het begrepen, van uh, verbondenheid met Hashem. En dat is wat ook ieder van jullie, die hard gewerkt had, aan dat zorgen wat, wat we hebben geleerd, eh, 296 lessen. En dat ook jij mocht het ook aan jou gebeuren.